Eens langs. De entree is gratis. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts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 Vrijdagmiddag en 4,5 minuut over drie alweer tijd voor de hitlijst van Europa. Your Euro Breakdown, iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5 op CFM. De 40 beste platen van Europa. De 20ste jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 49. En vandaag alweer de 10e van december 2010. De lijst bestaat deze week uit 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat vier platen ruimte moeten maken in de lijst. En na 17 weken doet Lauw Ferwent en het Rosenberg Trio dat met Guitara. 16 weken Elisa Little Pack Up. Brandon Flowers met Crossfire na 15 weken. En weer een week korter er 14, dus in totaal John Legend en The Roots. Wake up, everybody. stijgen in handen van Maroon 5 deze week. Give a little more gaat 10 plaatsen omhoog. En snelste daler, dat is Lady Antebellum. I run to you, moet 8 plaatsen inleveren. Vorige week was hij al het langs genoteerd, deze week dus ook. Katy Perry, haar Teenage Dream, staat alweer 19 weken in de lijst. Ze levert wel wat plekjes in, ze zak namelijk van 34 naar 39. Helemaal onderaan de lijst vinden we dan uh, Kylie Minogue. Kedarum way staat alweer 13 weken in de lijst en zak van 33 naar die laatste plek toe. Zal zometeen de eerste binnenkomen alweer en dat is van een dame die zowel een uh, Spaanstalig als een Engelstalig album heeft gemaakt. Zij komt deze week binnen op 38. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Dat dus zometeen de eerste dame die alweer 19 weken in de lijst staat. Katie Perry. In de zinning van uh, Dear Breakdown staat er wel een plaat in van Katy Perry. Of Katy Brands was ondertussen hij natuurlijk, he, getrouwd met uh, Russell Brand. Dit was de Teen a Dream. 19 weken lang al in de lijst en deze week terug te vinden op nummer 39. En Shakira die heeft weer een nieuwe manier gevonden om een hit te gaan scoren. Het refrein moet namelijk simpel mee te zingen zijn in alle talen. Het lukt al met de Waka Waka This Time for Africa. En dit uh, trucje haalt ze ook nog een keer met haar nieuwe single Loka. Beide singles zijn namelijk zowel Spaans als Engels ingezongen. Wat het uh, hit-effect natuurlijk alleen maar kan vergroten. Met Waka Waka was dit natuurlijk een, een schot in de roos. En de vraag is of dat ook met uh, de eerste single van het album Sail et Sol gaat lukken. Hierop staan voornamelijk uh, Spaanse nummers. Maar voor een aantal is er ook een Engelse versie opgenomen. De omgekeerde volume van het album She Wolf... Loka is een bewerking van het nummer Loca Consultiera. Dat is van El Kata. Slim van Shakira om hier een uh, meer hitgevoelig nummer van te maken. Grote kans dat dit allemaal natuurlijk weer uh, gaat scoren. Misschien een klein minpuntje op de plaat is dat uh, Dissel Russell meedoet aan deze plaat. Maar aan de andere kant, je hoort hem uh, bijna niet voorbij komen. En echt meerwaarde aan de plaat heeft hij ook niet. De eerste binnenkomer vinden we deze week op 38. Is van Shakira en heet. Uh, Loca! Vedagmiddag, 13 minuten over drie alweer. De radio is afgestemd op CFM Zandvoort. Met vandaag alleen de beste hits van Europa tot aan 5 uur de Euro breakdown. En dit was de eerste binnenkomer van deze week in handen van Shakira en Loca. De volgende binnenkomer gaan we dan meteen naartoe. Die vinden we op nummer 35. En Coldplay komt nog dit jaar terug na het succesvolle album Viva la Vida or Death and All His Friends. Komt de band nu met een echte kerstsingel. Christmas Lights. En de verwachtingen die zijn hoog gespannen voor dit nummer. De bandleden gaven namelijk een paar weken geleden een geheimzinnig handgeschreven briefje naar voren. Die was te zien op de website. Daarop stond dat zij een nieuwe kerstplaat tegen horen zouden gaan brengen. Inmiddels is die uitgekomen en is ook de videoclip opgenomen in een prachtig verlicht Londen. Exclusieve beelden van achter de schermen zijn trouwens te bekijken op de website van Coldplay. Coldplay.com En de eerste... Of de nieuwe kersthit van 2010 is dus ondertussen een feit. Nummer 35 deze week in de hitlijst van Europa is dus in handen van Coldplay. Met hun single Christmas Lights.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 Zandvoortse eten hoorde je Adela met a Rolling in the Deep. Vorige week kwam zij binnen op nummer 38. Deze week stoomt ze door naar boven naar 33. En dan gaan wij naar de volgende binnenkomen alweer. En die is in handen van Duffy. Het is alweer twee jaar geleden dat Duffy de Nederlandse hitlijst aanvoerde met toen de single Mercy. De hierop volgende succesvolle singles dateren ook stuk voor stuk weer uit 2008. De tijd gaat razendsnel dus. En de radio is nog steeds niet moe van Duffy's oude materiaal. Maar gelukkig is het nu eindelijk weer eens tijd voor een uh, nieuwe plaat van Deze Dame. De eerste single van het uh, aankomende album is het swingende Well Well Well. En hiervoor werkt de Duffy samen met The Roots. En The Roots kennen wij natuurlijk ook weer van de samenwerking met John Legend en Wake Up Everybody. De plaat die na 14 weken wel is verdwenen uit de lijst van Europa. En deze samenwerking die haalt het best uit de uh, beide artiesten wel weer naar boven. Productiegewijs is het een steengoed nummer. En met Duffy's heerlijke unieke stem ga je natuurlijk nooit de fout in. Vind je nummer helemaal niks, dan raad ik je toch aan de radio de komende tijd niet al te hard aan te zetten. Want de plaats zal aardig grijs gedraaid gaan worden. Deze week komt zij dus binnen en zij doet het op nummer 32. Duffy met haar single. Well, well, well. Well, well, well.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 is sacred why where did the bow break it happened before Deze week in de handen van Brendan Flowers en Only De Young. En langsman wordt het wat donkerder buiten. Tijdens om eens te kijken naar... CFM, naar de Westkust Wat ons dan allemaal te wachten staat. Vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft in onze regio wel droog. De wind draait van noord naar west en neemt vanmiddag toe naar matig over land en krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar een maximale 7 graden. Vanavond, komende nacht, is het bewolkt en valt er af en toe wel wat regen. De wind waait uit het noordwesten, is aan zee hard, kracht 7 en de temperatuur die daalt niet of nauwelijks naar waarden tussen de 5 en 7 graden. Morgen zijn er dan wel weer wolkenvelden, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal in de regio droog en de wind hier waait uit het noordwesten. De temperatuur stijgt in de middag naar een maximale 8 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is het weer wisselend bewolkt, maar het blijft wel droog. Noordwestelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Zondag schijnt af en toe de zon, maar er kan ook een enkele gaan vallen. De wind draait naar noord, uh, van noordwest naar noord, overwege maten van kracht. De temperatuur stijgt uh, die dag naar een maximale 7 graden. Zondagavond en maandagnacht klaart het dan weer geleidelijk op en uh, blijft het overal in de regio droog. De wind draait verder door naar het noordwesten, overal matig aan zeekrachtig, kracht 4 tot 5. En de temperatuur daalt overal weer tot onder het vriespunt. Het gaat uh, uh, maandagnacht weer tussen 2 tot 4 graden vriezen. Heb ik ook nog even één waarschuwing voor je. Er staat namelijk een radar op de A9. En dat is Haarlem richting Alkmaar, De hoogte van de hectometerpaal 60.1. Hij staat er omdat er werkzaamheden zijn en er geldt daardoor een maximaal snelheid daarvan 70 km per uur. Hou er dus even rekening mee als jij daar langs moet. And Let's go. En zometeen krijg je van mij het overzicht van de nummers 31 tot en met 40. Eerst heb ik voor jou de dame die al bezig is de wereld te veroveren met The Only Girl in the World. Maar ook een nieuwe single heeft uitgebracht. What's My Name? Oh, no.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 You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot. Crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh na na, what's my name? Oh na na, what's my name? Oh na na, what's my name? What's my name? What's my name? Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. On it. You got the something that keeps me so balanced. Uit de handen van Rihanna is What's My Name. Vorige week kwam ze ook al binnen. Toen in de samenwerking met David Guetta, Who's That Chick? Nu met Drake Damon, What's My Name. Zij doet dat op nummer 30. Op nummer 40 vinden we Kylie Minogue, Get Out of My Way. 13 weken in de lijst, zakken van 33 naar 40. Jay Perry, Teenage Dream. Alweer 19 weken in de lijst, zakken van 34 naar 39. Shakira Lakka komt nieuw binnen op 38. Lady Bellum, I Run To You, levert 8 plaatsen in de 14e week en zakt naar 37. Tom Helson, Sun in a Rise, zakt van 30 naar 36 in zijn vijfde week. Een vijftiende week moet ik zeggen, natuurlijk. Coldplay Christmas Lights komt nieuw binnen op 35. Wie wel vlies heeft in de vijfde week, dat is Eminem. No Love, zakt in de vijfde week al van 32 naar 34. Adele, Rolling in the Deep, komt uh, vorige week binnen op 38, deze week omhoog naar 33. Duffy, Wel wel wel kwam nieuw binnen op 32. Brendan Flowers, only Deon, gingen vijf plaatsen mogen zijn derde week van 36 naar 31. En de hoogste binnenkomen is Rihanna, what's my name, kwam namelijk binnen op nummer 30 in de lijst van Europa. En we gaan verder met een dame die vorige week ook binnenkwam in de lijst van Europa. We are who we are, zij deed dat op 35. En Keisha gaat deze week naar 27. If you're one of us, then roll with us, 'cause we make the hipsters fall in love when we got our. Hot so serious it's making my brain delirious i'm just talking true i'm telling you about the shit we do We're The easy come, easy go. my car De zesde week is er al verlies voor Bruno Mars. Grenade zakt van 19 naar 25. Voor de van Kesha We Are Who We Are. Nu een tweede week van 35 naar 27. Roll Deep met Greenlight zitten. Tussen die twee in in de dertiende week gaan die namelijk van 23 ook naar beneden en wel naar 26. En wel winst voor het, de mooie samenwerking moet ik wel zeggen tussen Pixie en Jason Derulo. Coming Home staat nu alweer drie weken in de lijst. Gaat van 27 omhoog naar 22. My body's not close to you. But you don't call me out of respect, you can let that you'll be waiting home for me. Yeah. Naar last van stemmetjes of zo. Who's that chick, what's my name Ze weten het allemaal niet meer Maar ze maakten wel hele grote hits mee Rihanna, who's that chick Nu drie weken in de lijst van Europa Vorige week op 28 Deze week naar 21 Tijdens om weer even achterom te kijken Op nummer 30 dus Rihanna, what's my name Helemaal nieuw binnen 29 is het dan voor de Plain White Tees The Rhythm of Love Staat nu elf weken in de lijst zakt vier plaatsen Ook vier plaatsen verliest James Blunt, stay the night, Ook elf weken in de lijst Kesha, we are who we are in de tweede week van 35 naar 27. green Greenlight, 13 weken in de lijst van 23, zakkend naar 26. En Bruno Mars met Grenade, hopelijk is het even een misstap van hem in de hitlijst. En gaat hij gaat die volgende week gewoon weer terug naar boven, want het is gewoon een goede plaat. Hij zakt dus in de zesde week van 19 naar 25. Mahambi en zijn Bumpy Ride, 18 weken in de lijst, van 22, zak 10, maar naar 24. De Scouting for Girls met Famous zakt in de 13e week van 20 naar 23. En Pixie Lott en Jason Derulo Coming Home drie weken in de lijst van 27 omhoog naar 22. En op 21 hoorde je dus net Rihanna Who's That Chick staat nu drie weken in de lijst van 28 omhoog naar die 21ste plek. Ricky en MCK Born Again 14 weken staan zijn in de lijst. Ze zakken van 16 naar uh, 20. En ook verlies voor de man op nummer 19 Nelly Just a Dream zak van 17 naar 19 in zijn 12e week. En dan een plaat die blijft zitten waar die vorige week ook zat. Nelson, zes weken in de lijst, blijft zitten op nummer 18. She's gone. Go wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dick de Hark met het NOS-journaal. Staatssecretaris Knapen is blij dat hulporganisatie SNV... het salaris van directeur Elsen alsnog verlaagt. Knapen dreigt de SNV aan te pakken omdat de directie te veel verdiende. Hij vindt dat een directeur van een ontwikkelingsorganisatie... niet meer mag verdienen dan een directeur-generaal op een ministerie. Dat is iets meer dan 124.000 euro per jaar. Woensdag verlaagde het koninklijk Instituut voor de Tropen... om dezelfde reden het salaris van de bestuursvoorzitter. In Oslo is de ceremonie gehouden rond de Nobelprijs voor de Vrede. De aanwezigen applaudisseerden voor de Chinese dissident Liu Xiaobo... die de prijs gewonnen heeft. Hij was er zelf niet. Liu zit gevangen en was ook geen vervanger om de prijs te ontvangen. Dat is voor het eerst sinds 1936... toen de prijs ging naar de Duitse pacifist Karl von Ossietzky. De voorzitter van, de Nobel, van het Nobelcomité riep China tijdens de ceremonie op Liu vrij te laten... In verschillende steden demonstreren studenten tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De protesten zijn in onder meer Utrecht, Wageningen en Amsterdam. De studenten zijn kwaad over de maatregelen die het kabinet wil nemen. Het kabinet wil onder meer dat ze 3000 euro per jaar extra gaan betalen... als, meer dan, als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. Volgens de studenten zakt Nederland al jaren op de internationale lijsten... omdat er te weinig geld naar het hoger onderwijs gaat. De nieuwe presentator van het tv-programma Uitgesproken WNL wordt het voormalige LPF-kamerlid Joost Eertmans. Eertmans is nu wethouder van Leefbaar Kapelle. Hij volgt bij Wakker Nederland Michiel Bikker Kaarten op. Die moet vertrekken omdat hij onvoldoende herkenbaar zou zijn voor de achterban. Eerdmans zegt dat hij als presentator van Uitgesproken WNL het gezond rechtse geluid gaat vertolken. Gisteren kwam het onderzoek van NRC Handelsblad naar voren... dat mede door de komst van Wakker Nederland het rechtse geluid tegenwoordig bij de publieke omroep... veel vaker te horen is dan het linkse. Het weer, toenemende bewolking en regen, vooral in het noorden. Temperatuur loopt op naar ongeveer 6 graden. Vanavond en vannacht regenachtig, morgen grijs. Kans op wat regen en ook enkele opklaringen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het, en